10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Rabobank stopt eind dit jaar als sponsor van de professionele wielerploegen bij de mannen en de vrouwen. Het is volgens de Rabobank een onvermijdelijk besluit... na het vernietigende rapport van de Amerikaanse antidopinginstantie USADA. Rabobank Topman Brugink. Het rapport wijst uit dat de internationale wielenwereld... inclusief al haar instituties behoorlijk verziekt is... En we eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er geen uitzicht op, uh, op herstel is. En dat is voor ons de reden geweest om met de, de sponsoring van de professionele wielerploegen te stoppen. Lars Boom is een van de eerste Rabo-renners die reageert op het nieuws. Ik denk dat er zoveel uh, rotzooi allemaal naar boven komt de laatste tijd. Dat wij, de, de, de schone wielrenners en de nieuwe generatie, de dupe is van de oude generaties, zeg maar. Dat vind ik ervan. En daar is Rabobank ook de titel van. En ook verslaggever Sebastian Timmerman denkt dat de bank niet anders kon dan de stekker eruit trekken. Na al die affaires, zeker ook weer naar het USADA-rapport van vorige week... waarin Levi Leipheimer uh, dus ook zei dat hij in de tijd bij Rabobank uh, doping had gebruikt... Uh, um, dat het ja, inmiddels wel zo'n beetje onvermijdelijk was geworden voor een, bank die, uh, voor een ploeg... Waarvan de sponsor altijd heeft gezegd: als wij uh, met structureel dopinggebruik uh, worden geassocieerd, dan, uh, dan stappen we eruit. Voorzitter Wintels van de Koninklijke Nederlandse Wielren-Unie snapt het besluit van de bank. Hij vindt het zeer spijtig dat ook de vrouwenploeg volgend jaar geen sponsor meer heeft. De KWU is blij dat de Rabobank wel doorgaat met de sponsoring van de amateurploegen, de jeugdopleiding en het veldrijden. De Rotterdamse Kunsthal noemt het grote onzin dat bij de kunstroof de achterdeur niet op het nachtslot zat. Directeur Ansenk zegt dat tegen de NOS. Ze reageert op een verhaal in Metro. In die krant vertellen beveiligers van het museum dat de daders via de flippermethode het museum zijn binnengekomen. Dat kan met een plastic pasje de deur worden opengemaakt. En dat zou verklaren waarom er geen sporen van braak zijn gevonden. De politie wil niet reageren op het krantenbericht.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 Medewerkers van reisbureau Arke, die klanten bij binnenkomst geen hand geven, riskeren ontslag. Dat blijkt uit waarschuwingen die het personeel heeft gekregen. Het gaat volgens Arke om een hele set van fatsoensnormen, zoals een stoel aanbieden en een kop koffie inschenken. Veel waarschuwingen kunnen leiden tot ontslag. De vakbonden noemen de waarschuwing van de Arke-leiding buitenproportioneel. En het weer nog wolkenvelden met vooral in het oosten ook zon. Aan de kust kan wat regen vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten. Morgen op de meeste plaatsen droog en een graad of 18. ANRB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Badhoeverdorp 5 kilometer. Wat te maken met eerdere problemen op de A10, de ringweg van Amsterdam. Dat was een aanrijding. De rijstroken zijn alweer een tijdje open, maar er staan nog wel een paar files. Op de A10 West loopt het nog vast tussen Geuzenveld en Knopen, de Nieuwe Meer, 3 kilometer. De 28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Pendolder 3 door een kapotte auto is één rijstrook dicht. Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later, voor iets leuks, voor de zekerheid of gewoon omdat het kan. Met wat voor reden u ook spaart, bij de ING staan we achter u.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 Karel johan de Zwart. Reacties uit de wielerwereld op het stoppen van de Rabobank. met sponsoring van de Wielerploeg. Weinig glitter en glamour bij het Groot Hertogelijke Huwelijk in Luxemburg. Werken tot je 67 e is soms een zegen. want gepensioneerd zijn is geen lolletje. Tot mijn verbijstering zijn er mensen die daaraan overlijden. Ik heb met mensen gesproken die dachten dat, dat ze doodgingen. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is vijf minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Rabobank, u heeft het gehoord op deze zender deze ochtend... stopt eind dit jaar met de sponsoring van de Rabo-wielerploeg. Aanleiding voor het besluit is het vernietigende rapport van de USADA, de Amerikaanse dopingautoriteit over doping in de wielersport. De Rabobank steekt geen geld meer in de professionele mannen- en vrouwenploeg... maar gaat wel door met sponsoring van de amateur-wielersport. Danny Nelissen, oud-wielrenner, goedemorgen. Goedemorgen. Schrok u van dit nieuws? Um, ja en nee. Ja, nee. Ik, uh, het is een treurige ochtend, want uh, zo'n goede morgen is het eigenlijk niet voor, uh, voor mensen uit de wielerwereld. Nee. Maar uh, ja, ik, uh, ik ja, ben toch wel enig, enigszins beduust, laat ik het zo zeggen. Ja, en waar, waar bestaat die beduustheid uit? Nou, omdat mensen zich uh, totaal nog niet realiseren wat dit betekent voor de Nederlandse wielersport. Nee. Want Rabobank was natuurlijk wel een hele grote sponsor die de Nederlandse wielersport veel gebracht heeft. Ze waren niet gelukkig in de afgelopen jaren met, het, met de keuzes die ze gemaakt hebben in het management. En uh, ja, nu krijgen ze daarvoor een keiharde rekening. Ja, maar wat betekent dit, uh, nou ja, als we even wat verder kijken naar de iets langere termijn, voor zover mogelijk hoor, uh, voor de wielersport? Ja, uh, probeer nog maar eens een sponsor te vinden van uh, de Allure Rabobank in uh, deze woelige tijden. En ik zie nog altijd overal op Twitter uh, mensen voorbij komen... die Armstrong verdedigen. Ja, ik begrijp niet hoe mensen dat nu nog uh, kunnen volhouden. Want dit is natuurlijk het indirecte gevolg... van, uh, van de hele affaire Armstrong. Ja, ja dat is duidelijk. Um, wat is, is dit het einde van, de, van nou ja, het, het professionele wielrennen... zoals we dat kenden in Nederland, in ieder geval? Nee, ik denk dat, uh, dat er altijd een tijd is van komen en gaan. Uh, die wielerwereld die was verrot. Uh, daar waren ze aan het werken om... Om dat toch uh, een heel stuk netter te laten worden, zoals wat, wat, wat net uh, Lars Boom ook vertelde. Uh, er worden bepaalde generaties, uh, kijken gewoon ook even naar Marianne Vos, die worden gestraft voor iets wat uh, tien jaar geleden gebeurd is. En uh, waar mensen nog altijd uh, halleluja roepen als ze de naam Amsterdam horen. Dit is gewoon, er gaat nog veel meer komen. Want dit is niet de enige sponsor die gaat stoppen. Er gaan echt nog veel meer dingen gebeuren. Uh, in, in, in Italië staan ze klaar al uh, in justitie met Ferrari. Voor uh, uh, gaat komen. En eigenlijk heeft de hele wielerspot uh, zich dat uh, over zichzelf heen geroepen. Door gebrek aan visie, gebrek aan beleid. Niet standvast zijn, ja. uh, het altijd de problemen af te schuiven. En nu komt er gewoon een zware consolidatie. En, uh, kijk, wielerspot zal altijd gebeuren en altijd blijven. Maar ik denk dat de wielrenners uh, voor de komende tijd uh, erg goedkoop gaan worden. Ja, ja. Als ik jouw woorden een beetje proef, of wat ik uit jouw woorden proef... is eigenlijk dat dit onvermijdelijk was. Als je op een gegeven moment, uh, als er kamervragen gesteld worden door uh, iemand van de SP en de naam Rabobank komt daar aan voor. Ik denk dat dat in het hele bestaan van Rabobank nog nooit gebeurd is. En dat dat dan gebeurt met een, uh, met een uh, promotionele activiteit, sponsoring van een wielenploeg, mm -hmm. dan, uh, dan weet je als bank zijnde dat je niet op de goede weg bent. Ja, uh, de voorzitter van de KNWU, uh, meneer Wentels, die is erg teleurgesteld, zegt hij. Ja, Kun je daar de, wat de, bij de voorstellen? De, de, de, de, ja, natuurlijk. De heer Wintels is zeker teleurgesteld. Maar ik denk dat uh, naast de heer Wintels uh, nog vele anderen teleurgesteld zijn. Media krijgt nu al de schuld. Want wij krijgen allemaal de schuld van dat wij dit bewerkstelligd hebben. Ja, ja ik denk dat altijd dat, uh, dat, uh, dat de media gewoon rapporteert en uh, doet wat, uh, wat ze moeten doen. En uh, dat je daar verder niet heel erg veel aan kunt doen. Maar ik denk gewoon dat uh, Rabobank gewoon... Uh, als je Rabobank iets zo... ...zullen verwijten, dan is het gewoon de keuzes die ze gemaakt hebben met het management. Theo de Roy, die afgelopen week weer kwam met het, het ligt allemaal bij de renner. Het afschuiven van die verantwoordelijkheid, daar zijn ze dan onderaan gegaan. geraakt. Ja. Uh, je zei het al even, Marianne Vos, de vrouwenploeg is ook te dupe. Is dat terecht eigenlijk? Ik vind dat onterecht. En ik begrijp die beslissing wel van Rabo, maar ik vind het echt zwaar onterecht. Marianne Vos en al die vrouwen hebben hier helemaal niets mee te maken. Maar waarom begrijp je dan die beslissing van de Rabo? Ja, omdat ze er helemaal uit je sport willen. Ze willen er gewoon helemaal uit. Dus en dan, uh, dan maken ze er gewoon een uh, schoon schip mee. Maar dan had ik ook die amateursport niet meer gesteund. Ja. En dan, dan was ik er helemaal uit de stad. Ja, dus ik vind, de ik vind jouw vertrouwen in het vrouwenwielrennen wel heel groot. Want ja, uh, inmiddels kunnen we bijna niemand meer geloven, toch? Nou ja, kijk, in de vrouwenwielrennen zijn er in het verleden ook wel zaken gebeurd. Maar ja. in de vrouwenwielrennen gaat er gewoon veel minder geld aan om. Er zijn veel minder uh, uh, van die uh, speculanten die op die markt zitten, om het maar zo te zeggen. En ik, uh, ik denk dat de uh, vrouwenwielrennen wat dat betreft een veel minder groot probleem heeft dan, uh, dan, dan, dan, de, dan de heren. Want ik denk niet dat wij ooit, maar dan ook ooit een hele geschiedenis van, uh, van, het, uh, van het vrouwenwielrennen, een dergelijke affaire mee hebben gemaakt als, uh, als uh, met Amsterdam. Ja. Nou ben jij zelf oud wielrenner. Heb jij contact gehad trouwens met uh, leden, de leden, de renners van de Rabo-ploeg, of niet? Nee, maar ik had gisteren wel contact met iemand van de, van de Rabo. En uh, toen werd mij eigenlijk al een beetje duidelijk dat er iets heel zwaars aan zat te komen. En daarom zei ik al, ik ben een beetje verrast, maar ook weer niet helemaal. En dus ik ben een beetje beduust. En ik zag gisteren al eigenlijk aan het gezicht van de heer die ik, die ik sprak... Wie was dat? Nou, dat wil ik even voor me houden, want <laughs> ik denk niet dat het nu, uh, dat, dat nu ook uh, ter zake doet. Maar ik zag eigenlijk al aan hem dat er, dat er echt iets aan zat te komen. Ik heb er verder niet meer naar gevraagd... Want het ging toch niet gezegd worden en je zag gewoon dat er, dat er iets zou, zou komen. Ja, okay. Tot zover, dankjewel Danny Nelissen, voor jouw eerste reactie... op het stoppen dus van de Rabobank met het sponsoren van de wielerploeg. sponsor expert Frank van der Walbaken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat zijn de opties van die wielrenners nog? Een nieuwe sponsor lijkt me lastig. Nou, die staan echt niet te dringen op nee. dit moment. Uh, zeker niet een sponsor, een, een aanmerk zoals Rabobank... en met het budget van, van ruim 15 miljoen per jaar... Ja, hoe gaat dit verder dan nu? Met die renners? Ja, goede vraag. De, de, de renners zullen zichzelf te koop aanbieden... tussen aanhalingstekens bij andere ploegen. We hebben in Nederland nog een tweede wielerploeg... Vakant en we hebben ook nog eens Argos, Simano. Dus we hebben nog twee professionele ploegen... die weliswaar niet de budgetten hebben van Rabobank... Maar wellicht zijn die geïnteresseerd in een aantal renners. Ja, we hoorden Danny Nelissen al zeggen... Uh, er zullen ook andere sponsoren gaan volgen. Uh, wat is uw verwachting? Gaat het, is dit een soort domino-effect? Gaan er nog veel meer volgen en in hoog tempo? Ik denk het wel. Want, want uh, de beerput is nu opengetrokken... maar die is nog niet leeg. Uh, dus er gaan nog meer uh, hoofden vallen. en dat, ja, je, je geloofwaardigheid als sponsor komt in het geding... als je nu aan boord blijft. Kijk, als Rabobank al een negatieve imago-schade zou hebben opgelopen de afgelopen maanden... dan hebben ze die nu wel in één keer weggenomen. Want heel Nederland zal zeggen, dit is een juiste beslissing. Ja. Uh, Danny Nelissen zei ook, er gaat veel te veel geld om in die wereld. En dat is eigenlijk de oorzaak van al deze ellende. Hoe ziet u dat? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Veel te veel geld is het marktmechanisme. Uh, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... die voetballers krijgen te veel betaald. Maar wie ben ik om dat te bekritiseren? Als de markt het wil ophoesten, dan is de markt zo. Ja. Wat, wat zal nu, hoe gaat dat landschap eruit zien van sponsoren en die wielerwereld? Volgt er nu een enorme kaalslag of een opscholing? Nou, kijk, het is een gevoelige klap. Maar ja. de wielersport is sterk genoeg en die blijft overeind. Want het is een prachtige sport. En ik verzeker u dat er volgend jaar bij de Tour de France... weer evenveel mensen langs de, langs de wegen en voor de televisie zitten. He, dus daar... daar... Het is een gevoelige klap en er zullen andere sponsors gaan afhaken en de heren en ook dames zullen een stapje terug moeten doen, maar de wielersport blijft overeind. Maar is het commercieel nog interessant om te investeren in die sport? Ja, op dit moment zou ik natuurlijk niet een, een klant of een potentiële klant van ons adviseren, stap maar in de wielersport, want er is een gat gevallen door Rabobank. Uh, dat zou ik nooit van zijn leven adviseren, want uh, iedereen die nu de wielersport instapt... die krijgt in zijn omgeving onmiddellijk de vraag, ben je helemaal gek geworden. Ja. Oké, okay, tot zover. Dankjewel, Frank uh, van der wal sportsponsor-expert. We worden steeds ouder. We worden steeds gezonder oud. Gezonder? En omdat vergrijzing onze voorzieningen schreeuwend duur maakt, sleutelen we aan de pensioenleeftijd. Dat heeft gewoon met geld te maken en in een bedrijf zou je zeggen ook met mismanagement. Deze week in Goeiemorgen Nederland... de theorie en de weerbarstige praktijk van het lange doorwerken... in de serie Grijs Gebied. Twee jaar langer doorwerken is voor veel mensen uitstel van executie. Zij vinden namelijk dat een leven zonder werk geen leven is. En dat hoort u in het laatste deel van Grijs Gebied... gemaakt door Marcel Dekker. Doorwerken tot 67... Het wordt ons verkocht als het middel tegen de stijgende kosten van onze sociale voorzieningen. De druk op de AOW neemt af. Voor de pensioenen kan langer gespaard worden. En er is meer balans tussen de mensen die al die voorzieningen moeten opbrengen... en de mensen die er gebruik van maken. Op zich een prima besluit. Maar zoals we deze week hebben gemerkt is er in de uitvoering nog een wereld te winnen. Dan wordt er gezegd ga doorwerken tot 67. Ook goed, heel veel mensen willen dat ook en die kunnen dat ook... Maar voor de mensen die het niet kunnen, moet een oplossing bedacht worden. Ja, ik denk dat uh, de allereerste winst die we de komende 10, 20 jaar kunnen krijgen... ligt in die leeftijd 55 tot 65. Ja, dat zat ook in dat pensioenakkoord. Dat is nu allemaal weg. Dus alle afspraken die gemaakt zijn rondom de arbeidsparticipatie van 50-plussers... die zijn allemaal van tafel. Ja, ik vind het heel irrationeel. Maar daar zal wel wat, um, ja, in de politiek wat meer mee te behalen zijn... Um, er zou het leeftijdsontslag uh, op 65 zou afgeschaft worden, zit er nog in. Dus dat betekent technisch dat je 67 moet zijn om te stoppen met werken. En dat je vervolgens met 65 door de werkgever eruit gegooid kan worden. Dat zijn toch rare, kromme dingen. Het is aan het nieuw kabinet om van dat doorwerken meer praktijk te maken... dan zich per voorhand al op papier rijk te rekenen. Aan de ouderen van nu en straks zal het niet liggen. De meerderheid wil wel door tot 67... maar niet als ze die extra jaren duimdraaiend achter de geraniums moeten gaan zitten. Ik sta dus morgens in mijn appartement naar buiten kijken. Het voor de deur. Mensen gaan naar werk. Ik hoor er niet meer bij. Dat was wel een onthutsende ontdekking. Dit is Jaap Willems. Gepensioneerd academicus en schrijver van het boek Met Pensioen. Want of het nou 65 of 67 is... het zwarte gat van die derde levensfase ligt voor iedereen op de loer. Willems weet hoe je er niet dondert. Dit is de studeerkamer toch, van u? Of niet? Ja, dit was mijn studeerkamer. Mijn vrouw is gaan schilderen. wilde ook een eigen ruimte. Dus we hebben deze ruimte opgedeeld in tweeën. Ik heb een iets groter deel dan zij. Maar we hebben beide dus onze eigen ruimte nu. Ja, een bewuste keuze, heb ik begrepen. Een ja. aparte plek in het huis. Dat is een bewuste keuze. Toen we beiden met pensioen gingen, realiseerden we ons... dat we elkaar niet voortdurend moesten tegenkomen. Ondanks dat we een prima relatie hebben. Dus ik wilde een eigen plek om te kunnen werken... Mijn eigen rommel te kunnen maken. En zij wilde een plek waar zij haar rommel kon maken. Waar ik me dan niet aan zo ergeren. Dus dat is echt een bewuste keuze geweest. Dat we ieder in het huis onze eigen plekken zouden hebben. En er komen dan wel eens dagen voor dat u elkaar de hele middag niet ziet? Dat komt voor. We... Terwijl jullie in het eigen huis zitten? Ja. Nou, bij het zoeken naar een nieuw, nieuwe, nieuwe ritme... hebben we afgesproken dat we s morgens van 9 tot 12... ieder onze eigen dingen doen. Even naar dat moment van dat pensioen. Hè. Mm -hmm. Kunt u zich die dag nog herinneren dat u uh, uw koffers inpakte en uh, vertrok... Het is niet, niet, niet zo gegaan. Het is heel geleidelijk gegaan. Ik ben van een baan op de 65e overgestapt naar een baan uh, die part-time was. Dus ik heb geleidelijk kunnen af, afbouwen. En op een gegeven moment is het dan, uh, dan zie je het aankomen, die datum. Ik heb het zo, zo gepland dat het in de zomer zou zijn. Dat je al nou op vakantie gaat. Maar dan na die vakantie komt het moment dat je ineens ontdekt... hé, hey, mensen gaan weer werken. En ik niet. Ik had me grondig voorbereid en ik had gehoord van anderen dat je dat vooral moest doen om niet in dat broertje zwarte gat te vallen. Om ja, je gezondheid niet, uh, geen schade te doen. Dus ik had me wel geprepareerd en toch ondanks dat prepareren valt het tegen. Ondanks dat prepareren kom je dingen tegen, Dank je. Ja, en nu? Ik heb onder andere met Kees uh, Bennevens naam geweest. Men met een deskundige op dat gebied gesproken. Je vertelt dat 25% van de mensen een depressie raakt. Ja. na pensionering. Dat is ontzettend veel. Een van de vele taboes van pensioneren is... mensen bang voor, voor eenzaamheid. Maar daar praat je niet over. Dat hoort niet. Mensen, bang, mensen worden er somber van. Mensen raken in een de depressie. Uh, denk, dat moet me niet gebeuren. Nee. In, in, dat de... u, in dat boek van u uh, beschrijft u een, een aantal klassieke gevallen... van hoe je daarmee omgaat in de eerste jaren na de pensionering. Ik heb inderdaad, tot mijn verbijstering, zijn er mensen die daaraan uh, aan overlijden. Ik heb met mensen gesproken die dachten dat, dat ze dood gingen. Die het zo erg vonden dat stop, ze moesten stoppen met werken dat ze dood gingen. Ik heb een, iemand gekend, Wien's vader, een jaar na uh, stop met werken is overleden... voor zijn huis was, aan het niet meer, doordat hij niet meer mocht, mocht werken. Werk was zo belangrijk voor hem, dat dat zijn leven was. U bent natuurlijk het beste voorbeeld van uw eigen boek, toch? Niet? Als het gaat om het, het, het positieve insteken van, de, van die pensionering. Ja, we hebben er vrij veel over gepraat, hoe dingen verder wilden. En dat is uitstekend gelopen. Nee, ik bent niet heel veel gaan drinken. Ik ben niets meer gaan drinken te hoe ik ben niet gaan, gaan roken. Ik ben meer met mijn kleinkinderen gaan moeien. En dat is ontzettend leuk. Ja, op tijd uit uw bed... Ik, we hebben een ritme wat uh, ook, we ook hadden vroeger, toen we nog, nog, uh, nog werkten, om nu of zes even op. We gaan samen ontbijten en om negen uur dan beginnen met, met de dag. Het verschil dat vroeger is, toen werd er structuur voor je gemaakt. moet je hem zelf maken, dat kost enige tijd, kost enige moeite. Maar structuur in je leven is een zeer gezond iets. Ben u gelukkig? Ik ben een heel erg gelukkig, mens. En dat was het laatste deel van de serie Grijs Gebied, gemaakt door Marcel Dekker. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Straks weinig glitter en klemmer bij het groot hertogelijk huwelijk in Luxemburg. Is nu het ochendtumeur van Siska Dresselhuis. Dat komt wel goed met de SGP en de vrouwen. Want als het erop aankomt, kiest die partij Eieren voor haar geld. En in dit geval betekent dat vrouwen op de kandidatenlijst zetten. Hoe ik dat zo zeker weet omdat die partij al jarenlang een hypocriete houding heeft... jegens vrouwen in de politiek. Zoals bekend berust de weerstand van de SGP... tegen vrouwen in politieke functies op de Bijbel... met name op de uitspraken van de apostel Paulus... Bepaald geen feminist. Veel van zijn geboden en verboden hebben betrekking op vrouwen. En wat die in ieder geval niet mogen... is een regeerambt bekleden, zoals dat heet. daar de grondslag van het SGP-vrouwenstandpunt dat in de loop van de tijd overigens wel enigszins is bijgeschaafd. Inmiddels zijn vrouwen wel buitengewoon partijlid... maar ze mogen nog altijd geen politieke functies bekleden. Overigens heeft die partij altijd dubbel en dwars geprofiteerd van vrouwen... namelijk als stemmers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de sgp Kamerzetels te danken is aan vrouwelijke kiezers... en dat terwijl echte SGP'ers nog altijd tegen het vrouwenkiesrecht zijn. Bas van der Vlies... De vorige fractieleider van de SGP vertelde mij ooit... dat zijn vrouw niet ging stemmen, maar dat hij namens haar op de SGP stemde. Op mijn antwoord, dat ik dat nogal hypocriet vond, keek hij pijnlijk getroffen. Maar ja, als je als vrouw principieel niet wilt stemmen... dan verscheu je je oproepkaart. Dat is consequent. En al het andere is opportunistisch gesjoemel. Net zoals het heel vreemd is dat de SGP zo dol is op onze koningin. Die wordt altijd in alle toonaarden geprezen. En als er nou één vrouw is die een regeerambt bekleedt, is zij het wel. Nu vanuit Europa het dwingende bevel is gekomen om vrouwen op de kandidatenlijst te zetten... gaat de SGP dat, na enig obligaat tegenstribbelen gewoon doen. Let op mijn woorden. De principes waren immers al lang van elastiek. En Paulus? Die is al heel lang dood. Maandag het ochtendhume van Henk Westbroek. Come look inside my head. Let's take a mental vacation. We'll dream without a bed. What? London Town and in my imagination we'll be the only ones around. Oh, oh, oh. Dotan was dat de Nederlandse singer songwriter met Daydreamers, een single van zijn debuutalbum. Het is uh, zes minuten voor half elf. U luistert naar De Caro op radio 1. Hooggeplaatste gasten, een adembenemende trouwjurk en veel glitter en glamour... dat zijn we gewend van vorstelijke bruiloften. Dit weekend staat er weer eentje op het programma. In Luxemburg trouwt troonopvolger hertog Guillaume met de Belgische grafin Stefanie. Maar een spectaculair feest, daar hoeven we dit keer niet op te rekenen. Brigitte Montvoort, Bel Belgische royalty-watcher van het VTM-programma Royalty. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want dat zijn hele saaie mensen, hè? Ja, ik denk niet inderdaad dat we zo'n remake van het huwelijk van William en Kate mogen verwachten. Uh, Guillaume en zijn verloofden zijn nog jong, ze zijn eigenlijk nog jonger zelfs. Maar ze hebben niet die glamourfactor die we uh, een paar maanden geleden gezien hebben. Het zijn een beetje grijze muizen, zeg maar. Dus ik verwacht uh, toch wat minder pracht en pralen, wat minder emotie eigenlijk. Ja, komen er veel gasten of heeft het Luxemburgse vorstenhuis ja, weinig Europese vrienden? valt ook een beetje tegen. Ze hebben natuurlijk wel uh, veel, ja, wat heet vrienden. Ze zijn hoog geplaatst in uh, de Europese gota. Dus uh, Guillaume is echt wel de, de toekomstige collega van prins William. Maar vreemd genoeg. Men had daar in uh, Luxemburg zo op gehoopt. William en Kate komen niet naar het huwelijk. Ook geen Charles die, die zijn toekomstige collega is. Maar uh, ja, zij Engeland bijvoorbeeld stuurt uh, prins Edward en uh, prinses en Gravin Sophie. En ook voor de rest zijn het eigenlijk vooral een beetje Oudere staatshoofden die zullen komen. En wel vanuit Scandinavië komen ze wel met grote getalen, maar toch niet de meest flamboyante. Ook Prins Albert van Monaco en Charlene zullen er niet zijn, dus dat wil ik wel zeggen. Ja, en er is ook euh, nou ja, een niet onbelangrijke Nederlandse inbreng. Zeker en vast. Dus uh, prins Guillaume is van goede huizen, uh, is dus heel dichte familie van ons Belgisch koningshuis en ook van Nederland. Hij is bijvoorbeeld uh, prins van Nassau en ook prins de Bourbon Parma. Dus uh, ja, het lag voor de hand dat uh, koningin Beatrix, uh, koningin um, uh, prinses Maxima en uh, prins Willem-Alexander ook zouden komen. Ja. Er is een tijdje gedacht geweest dat uh, prinses Ariane het bruidsmeisje ja. zou zijn, uh, omdat Guillaume haar Peter is, maar dat gaat blijkbaar niet door om redenen die mij onbekend zijn. Oké. Okay. Nou is er ook wel wat kritiek op die bruiloft geweest. De Luxemburgse belastingbetaler moet er uh, nou ja, aardig wat voor neerleggen. Uh, hoeveel eigenlijk? Uh, 360. 50.000 euro, nu, die, die kunnen wel tegen een stootje zouden we zeggen, uh, maar toch er is kritiek... Uh, Als totaalbedrag, omdat, uh, he, neem ik aan. Ja, ja. Uh, vooral voor het feest, want ze uh, betalen ook uh, zelf heel wat, er is een concert en vuurwerk waar het uh, volk is op uitgenodigd, um, dus dat zorgt wel voor kritiek en uh, ja, ook het feit dat uh, prinses, uh, toekomstige prinses Stefanie zo snel genaturaliseerd is. Want voor een gewone sterveling moet je heel wat testen doorstaan ook de taal goed kennen. Uh -huh. Vooraler je Luxemburger mag worden. En uh, zij was er in 1, 2, 3. Dus uh, dat heeft toch wel in de kranten zijn weerslag gehad. Ja, toch is er wel iets bijzonders aan de hand. Want ja, het is voor het eerst in tien jaar tijd dat een Europese prins weer eens met een, uh, ik zou gaan zeggen, uh, echt adellijke vrouw trouwde. Ja, in dertien jaar tijd zelfs. Ja. Het is geleden van uh, prins Philip en prinses Mathilde in 1999. Uh, dat er eens nog eens ja, uh, hoogadelijk gehuwd wordt. Want Stefanie is een grasin, maar toch van de hoogste adel. Ze zijn zelfs familie van elkaar. Uh, maar er wordt nog, nog het uh, fluisteren dat de moeder van Guillaume, en Maria Theresa, uh, dat hij eigenlijk toch nog wel het liefst had gehad dat Guillaume met een echte prinses naar huis was gekomen. Hoewel ze zelf een burgermeisje was, maar. Uh, ja, ik denk dat ze toch tevreden mogen zijn. Want dat, uh, ja, het is echt weer een traditioneel huwelijk. En ik ja. denk dat dat gewoon voor naar achter zal zijn. Oké, okay, traditioneel, maar uh, niet met heel veel glitter en klemmer. Dus dank u wel, ja, Belgische Royalty Watcher Brigitte Montvoort. Graag gedaan. Ja, u hoort uh, de herkenningsmelodie van Reporter... het onderzoeksjournalistieke tv-programma van de KRO. Vanavond om tien voor half tien op Nederland 2 een uitzending over biobanken... Jacco Versluis, maker van deze uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat, biobanken? Een biobank, dat is een, een, een hele grote bak vol met bloed, en biopter, stukjes tumor, stukjes botten. Kortom, ja. alles wat je bij een mens kan weghalen, dat zit in een hele grote diepvieskist, om het maar even simpel te zeggen. En dat wordt gecombineerd met jouw patiëntgegevens. Dus ben je een mannetje of een vrouwtje? Ben je blank? Wat is ja. je leeftijd? En het idee is dat hoe groter de hoeveelheid lichaamsmateriaal is... en hoe meer van de patiënten weet... dat je relaties kan geleggen. Goh, van vooral vrouwen van een bepaalde leeftijd krijgen die vorm van borstkanker... terwijl vrouwen van een andere leeftijd die krijgen dat. Nou, In de hoop om zo erachter te komen waarom mensen ziek worden... en uh, welke behandeling het beste is. En het interessante is dat de meeste mensen... die op dit moment aan dit gesprek zitten te luisteren op de radio... zonder dat ze het weten, zelf ook in zo'n biobank zitten. Ja. En de voor de hand liggende vraag is, hoe komt dat? Nou... Dat komt omdat vooral academische ziekenhuizen... het AMC in Amsterdam of het Radboud in Nijmegen... die redeneren als je bij ons naar binnen loopt als patiënt... dan weet je dat dit een ziekenhuis is dat ook een onderzoek doet. En dan vind je het vast goed uh, dat als we iets bij jou weghalen... dat we dat ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen ja. dat weet bijna niemand. Weet maar maar wat is, is daarop tegen? Want ja, het, het, het dient een goed doel. Het dient een hartstikke goed doel. Uh, uh, alleen, nou ja, wat erop tegen is, is dat uh, jij meedraait aan wetenschappelijk onderzoek... zonder dat jou gevraagd is wat je ervan vindt. Ja. En... Uh, en dat is ook het nieuws uit de uitzending... Uh, er ligt een wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid... dat justitie en politie dadelijk onder voorwaarden... Uh, de mogelijkheid biedt om datzelfde DNA... van diezelfde luisteraar die nu zit te luisteren... Ja. te gaan gebruiken in strafzaken. Ja. En dat is natuurlijk niet waarom mensen ooit hebben meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Voor zover ze dat dus überhaupt al wisten. Ja. Oké, okay, interessant. We gaan kijken vanavond. Uh, KRO reporter dus om tien voor half tien op Nederland 2. Dankjewel, Jaco. Uh, Jacco. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Straks om tien over half elf houdt de Rabobank een persconferentie... op het uh, hoofdkantoor in Utrecht. Over het stoppen natuurlijk van de sponsoring van de wielerploeg. En daar is Radio 1 uiteraard bij met NOS-collega Mark Hamer. Eerst nu lijn 1 met Jeroen Wielaert. Ja, die weet ook veel van uh, wielrennen. Ik neem aan, Jeroen, dat jij als kenner ook praat over de opheffing van de Rabobankploeg. Ja, we wilden het in uh, Deventer, waar de bus staat, hebben over helden als Willem van Oranje en Kruisridders... toch even moeten omgooien vanwege de nieuwe openbaringen over de ridders van de weg. Zometeen in de uitzending uh, Mart Smeets onder andere, Raymond Kerkhofs van de Telegraaf... Evert de Roy van Wieler uh, Magazine en Bert Wagendorp van de Volkskrant. We zijn nog andere mensen aan het bellen, maar na half elf dus een geheel andere lijn 1. En Jan van de Putten gaat nu de de het nieuws lezen. Het NOS-journaal. En dat gaat ook over de Rabobank. De bank steekt geen geld meer in de professionele mannen- en vrouwenploeg van het wielrennen. Maar gaat wel door met de sponsoring van de amateurwielersport. Aanleiding voor het besluit is het vernietigende rapport van de USADA... de Amerikaanse dopingautoriteit over doping in de wielersport. Financieel directeur Brugging zegt dat de Rabobank al langer worstelde... met het dopingprobleem in het wielrennen. En dat de zaak door het USADA-rapport in een stroomversnelling is gekomen. En zometeen dus over een minuut of tien bank een persconferentie en die is live te volgen hier op deze zender Radio 1. De Rotterdamse school Zadkine heeft grote financiële problemen. Dit jaar wordt afgesloten met een verlies van 19 miljoen euro. Dat was vorig jaar al een verlies van 15 miljoen. En de onderwijsinspectie heeft Zadkine onder de zwaarste vorm van financieel toezicht geplaatst. Zadkin is een ROC met 18.000 leerlingen, bijna 2.000 werknemers. De problemen zijn vooral veroorzaakt door de aankoop van enkele panden. En verder krijgt die school in Rotterdam minder overheidssubsidies. En tot slot in de Amsterdamse wijk Slotervaart... is een verdieping van een flat schoongemaakt na de vondst van asbest. De bewoners van de vijfde etage wachten nog op toestemming... om terug te gaan naar huis. Die bewoners uit Slotervaart werden ondergebracht in een hotel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan twee korte files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen weert noord en de afrit Budel, 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rijstrook is dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knoopend rijns -Weert en de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert.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 In de schaduw van Leipheimer mocht hij in de Tour rijden en hij geniet ten volle en wij genieten met een. In de schaduw van Leipheimer, Michael Bogert, de koninginnenrit van de Tour de France van 2002, 18e etappe van Les Deux Alpes naar La Plagne. Nu, vandaag, is het duidelijk. De Rabobank kan de waarheid na 17 jaar wielersponsoring niet langer verdragen. Onder andere naar het noemen van Levi Leipheimer in dit grote USADA-rapport. U kunt bellen met 0800 1121. 0800 1121. Wat u hiervan vindt. Wat voor een ramp dit is of dat het wielrennen toch door zal gaan. Mart Smeets, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Um, Lens heeft heel veel mensen meegesleurd, lijkt het nu. Of is het niet ja. Lens, maar of is het de sport? Nee, de sport heeft het gedaan. Want uh, 60 jaar voor Lens uh, werd er ook doping gebruikt. Maar toen was het een algemeen geaccepteerde uh, grootheid binnen de sport. En daar werden geen kamervragen over gesteld. Uh, daar lag niemand wakker van. Daar werd gewoon over geschreven, over gepraat. Ook. Uh, maar toen was het uh, een andere wereldorde. En de wereldorde van nu. Geeft aan dat we het niet meer pikken. En dus zijn de consequenties zijn voor de wielersport. Pikte jij het ook niet meer? Of geef je. Nee, dan had ik te, te, te vuren en te zwaard. Dan had ik uh, voor het peloton moeten gaan staan. En dan had ik moeten roepen en nu is het afgelopen. Um, het zat er. Het, het, het, het smeulde. Want uh, uh, ik ben niet uh, de man die uh, doping neemt, zeg ik altijd hoor. Dat zijn de renners. Wij keken ernaar, maar wij wisten niks. Jij wist ook niks. Jij stond naast mij. En jij stond naast zoveel andere mensen. En of we het pikten of niet, de wielerwereld ging gewoon door. En gaat ook gewoon door. Want als, zoals wij nu met elkaar praten over dit soort Nederlandse wielersport... Uh, behoorlijk donkere moment, staan ze in België allemaal te juichen... En dat is 100 kilometer te zuiden van ons. Want daar hebben ze Cavendish hebben ze vandaag voorgesteld als de nieuwe sprinter van de Tour. En daar trekken ze zich er helemaal niets van aan in dat land. Helemaal niks. Nee. Wat vind je van het besluit van Rabobank? Ik zei al, ze konden de waarheid niet langer verdragen, maar ze wisten van die waarheid. Nee, ze wisten de werkelijkheid. Dat is niet waar, Jeroen. Er is een verschil tussen werkelijkheid en waarheid. Wij wisten de werkelijkheid. De waarheid is naar boven gekomen... omdat die renners onder Ede zijn gaan praten. Toen is de waarheid gekomen. En nu de waarheid duidelijk wordt... voor ook het bestuur van de Rabobank... kan ik me indenken dat ze... met meneer Brugging aan de leiding... dat ze zeggen van uh, genoeg is genoeg. Het is uh, heel consequent... lijkt mij ook, van Rabobank. Want is, ze hebben dit al veel langer is aangekondigd. Tegen, ja, maar er is niks tegen consequent zijn hoor, vind ik. Nee. ik vind dat wel prettig Het zegt niet dat ik het tegen ben, maar het is gewoon zo, ik stel dat vast. Ja, nou er zit, er zat voor mij één accolade aan. Ik bedoel, uh, als je zegt we stoppen met de mannen en de vrouwenploeg. Het, het USA uh, verhaal gaat over mannen, wat voor aanwijzingen hebben ze dan dat ze met de vrouwenploeg gaan stoppen? Dat, dat vind ik nog wel een vraagteken wat ze wat ze weg mogen halen de Rabobak. Als, als ik nu lid zou zijn van de vrouwenploeg, als ik nu Marianne Vos zou zijn, dan zou ik zeggen: Oké, okay, wat hebben wij misdaan? Of vallen wij nu gewoon onder de grote noemer professionele wielersport? Ja, maar hetzelfde dit, zou uh, Robert Geesink zich kunnen afvragen of Bauke Mollema. Wat, wat moeten ja, die nu? Nee, dat is niet waar. Die zitten, die zitten veel meer in de, in de verdachte hoek. Niet dat zij dat gedaan hebben, maar dat is de hele tak van de mannenwielrennerij. Maar ik kan me indenken dat vrouwen zeggen, van, wij, waar, hoe, waar, waar zijn de rapporten over ons? Dat zou ik me kunnen indenken dat ze dat vragen. Aan de telefoon hebben we ook Bert Wagendorp, eh, columnist voor de Volkskrant, onder andere, samen met Mart Smeets in de, de redactie van het literaire tijdschrift De Muur. Goedemorgen, Bert. Um, hoe literair is dit alles? Ja, dit is buitengewoon literair. Hè? Dit is een, een, een uh, inslag uitgegroeid uitgroeit tot een volledige Griekse tragedie, waarvan we eigenlijk absoluut niet weten waar, waar dit gaat eindigen. Hè? Dit, als ik... Het is altijd moeilijk om zo uh, direct te, te reageren op dit soort kwesties. Maar ik heb nu toch even het gevoel dat, uh, dat de, uh, de wielersport bang komt. De hele sport? Ja, dit, dit uh, kijk raar. Of, of, of de beroepsport? Nou, de, de, en met name de, de, de beroepsport. Maar het wielrennen is in de ogen van veel mensen is natuurlijk de, de, de grote profsport. En dat daar onder een hele grote, grote groep amateur, amateurrenners zitten en, en liefhebbers... Dat, uh, het gezichtsbepalende element van het wielrennen is de Tour de France, is, zijn, zijn, de, zijn de beroepsrenners. Dus, uh, uh, en Rabobank is de, de, de ideale sponsor geweest. Hè? Dat moet je niet vergeten. Het is, het is misschien wel de meest gedroomde sponsor die een, die een sport zich kan wensen. Die, behalve het sponsor van zo'n grote ploeg. Ook de hele wielerinfrastructuur in Nederland uh, sponsoren. En dat eigenlijk voorbeeldig heeft gedaan. 17 jaar lang. Nou, als dat soort sponsors gaan zeggen, van wij doen het niet meer. Dat is een... Uh, dat is een, een, een de pijl aan de wortel, volgens mij. Maar ze konden ook niet anders, Bert. Uh, nee, ik, ik uh, kan het volledig begrijpen. De afgelopen voorjaar heb je de publicatie gehad in de Volkskant... Uh, waarin al gezegd werd van binnen die ploeg is er toch min of meer een tolerantie zien van aanzien uh, van dopinggebruik. Nu komt dit eroverheen. Straks krijg je uh, over een maand komt in Italië het rapport met Ferrari... waarin Menschov wordt genoemd. Dus dan, staat straks die dierenoverwinning van mensen op de discussie. In januari krijg je in Spanje nog de, de rechtszaak rond de Operation Puerto. Gaan ook weer namen naar buiten komen. Ik denk dat ze nu bij Rabobank hebben gezegd van... ja jongens, wat, wat staat ons nog allemaal te wachten? We trekken nu de stekker eruit. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Jan Raas heeft in een kort commentaar in het boek... dat Fred van Slochteren over zijn carrière en loopbaan schreef... gezegd dat hij al in die eerste periode van Rabobank... zekere buitenlandse renners niet kon contracteren... toen die hoorden dat er een strikt antidopingbeleid bij Rabobank was. Ja, maar ik weet het. Dat is uit de eerste periode. Ja, maar dat is eigenlijk steeds zo gebleven, want ik heb afgelopen zomer zitten praten met Herman Wijfels, die, degene die eigenlijk het, de ploeg heeft opgericht. Van de, de grote bank. bankier die aan de, die aan de basis stond van Rabobank. Zeeuw, ja, net als Jan Raas. Frank, groot groot bioliefhebber, Die, uh, die uh, van, van het zomer tegen me zei: van ja, het feit dat men toen uh, Rasmussen binnenhaalde, dat was een, een ongelofelijke blunder. Want het was bekend dat die jongen experimenteerde, dat hij zich op de rand bewoog. Dus daarmee gaf Rabobank al aan van. Ja, wij willen op de een of andere manier uh, meedoen om te prijzen, maar we willen dat op, op, op, op een sportieve manier doen. Maar dat, en dat brengt weer, want dat kon op dat moment was dat onmogelijk. En, en, en dat is misschien nog steeds wel onmogelijk, want dat wil ik er nog even bij zeggen. Jullie hadden het net over de, de renners die daar toch ook slachtoffer worden. En natuurlijk die, die, die vrouwen toe, dat is maar gelijk in. Maar ook renners als Molma, ik, ik wil niet zeggen dat ik mijn hand voor zijn vuur wil steken, maar wel een, wel een pink. Want het, het, het, het zijn ook renners die, die, die, die ik denk dat dat de jongens zijn die hebben gezegd van nou wij gaan nu een, een, een andere vorm van van voor bedrijven drijven. En die worden hier dan ook, ja. De, het, is, het is weer een klassiek verhaal van de, de, de, de goede die erg lijden onder de kwaaien. Precies. Uh, Bert, dat zei jij uh, met Herman Wijfels. Uh, was jij toen in een uitzending bij Mart Smeets in de avondetappe. Mart, ja. uh, dit gebeurt uh, vlak voor de presentatie van de volgende week... in het uh, Palais de Congrès in Parijs... van de 100 ste editie van de Ronde van Frankrijk. Ik neem toch aan dat Prudon nu weer uh, een verhaal voorgeschoteld krijgt... waar hij toch iets mee moet doen op die presentatie... Daar zitten we allemaal op te wachten. Ik verheug me al volgende week op uh, Parijs. Wat gaat hij daar zeggen? Wat is de stellingname van de ASO? Want als alle takken van de wielerboom afgezaagd worden of uh, wegvallen... dan blijft er uh, weinig over. Dus uh, Perdom moet nu ook met een heel sterk antwoord komen. Maar dat moest hij sowieso al. Dat, dat hing niet alleen af van het terugstappen van... hoewel ik wel denk dat in de, in de grote wielerwereld er uh, een schok... Um, door de geledingen zal gaan, omdat Rabobank, zoals Bert inderdaad zei, een um, modelsponsor is geweest voor 17 jaar. En daar is een heleboel van geleerd, er is een heleboel gekeken naar die toegang. Uh, en, en dus wat gaan de Likigassen en de Astana's en de, en de Lampers van, van deze tijd doen? Dat, dat gaan wij zo, dat, bank, dat, dat moeten we dat afwachten, Mart. Sorry ja. dat ik je onderbreek, zo onbeleefd ja. ben ik doorgaans dat is, dat uh, uh, niet. Is... Um, ja, maar de persconferentie blijf... in Utrecht gaat ja. beginnen. Uh, een volwaardig pakket met een heren- en damesprofploeg... met mountainbikers, met veldrijders en met een amateurploeg. Vorige week verscheen het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit, USADA. De conclusies daarvan zijn bij u, naar ik veronderstel, bekend. En het rapport is ronduit schokkend en heeft heel veel losgemaakt. We zijn geschokt door de vele details waar het rapport mee komt. De wijde verbreide uh, praktijk in allerlei geledingen van de wielersport... En gebaseerd op vele verklaringen onder Ede afgegeven door direct betrokkenen. En voor ons maakt dit onderzoeksrapport van de USADA uh, de spreekwoordelijke maat meer dan vol. Het is genoeg. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielerwereld in staat is om eigenstandig te, te komen tot een schone en eerlijke sport. We hebben niet het vertrouwen dat dit op, dit op afzienbare termijn ten goede zal keren. En ons besluit staat dan ook vast. We trekken ons terug uit de professionele wielersport. Dit is buitengewoon pijnlijk, niet alleen voor de Rabobank... maar vooral ook voor de liefhebbers van de sport... en de sporters die zeker ook geen blaam treft. Het is bittere realiteit. De profvloegen onder de naam Rabobank zullen ophouden te bestaan. We blijven verbonden aan de wielersport... maar niet meer op het niveau van de profploeg. We blijven streven naar de ontwikkeling van het Nederlands wielertalent... op een eerlijke en schone wijze. En de Rabobank zal dan ook aan alle contractuele verplichtingen die ze heeft jegens de diverse ploegen, die zullen ze nakomen. De details daarvan die worden momenteel uitgewerkt. We zullen alles in het werk stellen om de renners mogelijk te maken, ook om in het komende jaar, te blijven rijden. Er komt een aparte stichting die volledig zelfstandig gaat functioneren en na veronderstellen de pro -Tour licentie die ze heeft uh, zou kunnen behouden. En in deze stichting zullen de heren van de profploeg worden ondergebracht en mogelijkwijs ook de damesprofploeg. Ook naar het offroad-team zullen we onze verplichtingen nakomen. Echter, deze ploegen zullen niet langer de naam Rabobank dragen. Naar aanleiding van de verschillende reacties uh, op ons besluit uh, hedenochtend wil ik benadrukken dat onze sympathie richting Marianne Vos en haar teamgenoten onverminderd groot is. En we zullen ook alles aan doen om haar olympische ambities voor het jaar 2016 te blijven ondersteunen. Ook onze steun aan de breedtesport zal blijven bestaan. Ons contract met de KNWU loopt tot en met het jaar 2016. En in, de, in dit contract hadden we al de focus aangebracht op talentontwikkeling... het veldrijden en de breedtesportondersteuning. We voeren momenteel besprekingen met als doel de continentale ploeg... in combinatie met de crossploeg onder te brengen bij de KNWU. Dames en heren, ik herhaal waarmee ik ben begonnen. Het is doodzonde... Maar voor ons is dit een onvermijdelijk besluit. tot het stellen van vragen. Uh, er zijn Dat was uh, de hoogste man van uh, Rabobank Bert Bruggink zeer geëmotioneerd en de kern was van mijn betoog, wat mij betreft, dat hij zei dat, hij, dat ze geen vertrouwen hadden... in de schoonmaak van het wielrennen. Mart Smeets, dat is nogal wat. Hij heeft geen vertrouwen, heeft geen vertrouwen in de daden van de leiding. Daar komt het op neer. En die stemmen hoor je steeds meer. Ja. Bert Wagendorp, hoe zit dat met dat vertrouwen bij jou? Um, nou, ik denk dat hij zegt, uh, ik heb geen vertrouwen in, in, in de hoogste uh, organisatie in het en de UCI. De ja, de, de UCI, bedoel je. He, dat die, dat die uh, uh, boer nog weer uh, schoon kunnen krijgen. Dus ja, dat is toch een, uh, een vrij uh, vergaande uitspraak. En hij zei ook, dat, dat de een beetje wat we net zeiden, de maat is vol. Er is, er zijn, er is gedruppeld, gedruppeld, gedruppeld en nu loopt de maat over en hij uh, z'n ermee. Maar dat is, het is dus een, dit is een, een wezenlijke vraag die hij stelt... Wat, wat kan de UCI nog doen? Wat gaat de UCI nog doen? Want dat is natuurlijk wat op dit moment niemand in het urennen weet. Dan hoe moeten we nu verder? Pat McQuaid, de opvolger van Heijn Verbrugge bij de UCI... heeft ook wat uit te leggen, Mark Smeets, Want die controles bijvoorbeeld, euh, waar ook wordt gedoeld... Ja, die, die waren te omzeilen, die, dat, was, dat, dat was manipuleerbaar. Dat zou toch ook weer sterk moeten worden aangescherpt, toch? Niet eens te eens stellen. Dat is logisch. Maar het is, het, nu, is, dat... het is tien jaar lang gezegd dat ze het zouden doen. En, en juist in die periode, blijkt nu ook uit het usada rapport is er ongelooflijk de hand meegelicht. Ja, maar wij weten, wij weten niet hoe dat gegaan is. Hoe, hoe, hoe kan je de hand lichten aan iets als jij een, een plasje inlevert wat niet schoon is? Hoe krijg je dat door de controle heen? Moet je dan gaan samenwerken met de controleur? Moet je gaan samenwerken met het laboratorium? Overal zijn mensen, en mensen zijn misschien in de basis wel goed geboren... maar zijn ergens onderweg, zijn ze de wet kwijt gemaakt... en gaan dus slechte dingen doen. Maar, waar gebeurt dat? Ik heb geen idee... Raymond Kerkhoffs, inmiddels ook aan de, tele aan de telefoon. Uh, een van de journalisten van de Telegraaf, die daar heel erg bovenop heeft gezeten, die vorige week nog zei dat het bij Rabobank ontbrak aan zelfreflectie. Om niet te zeggen zelfreinigend vermogen. Raymond Kerkhofs, jouw berichtgeving wordt onder andere ook aangevoerd bij Rabobank om ermee te kappen. Dit is wel een hele grote vorm van zelfreiniging, toch? Nou, ik vind dat ook een beetje overdreven. Ik, uh, ik kan die woorden ook niet echt serieus nemen. Uh, ik heb nooit uh, doping gebruikt, ik heb nooit doping geleverd. Ik heb alleen kritisch... Uh, naar de Nee, e dat zeg ik niet. Ik ga het gaat over jouw berichtgeving. Ja, nee, maar het uh, ja, is heel duidelijk. Als je kijkt wat er de afgelopen jaren is gebeurd. We hebben twee keer een rapport gehad van Rabobank. Het rapport uh, Vogelzoon en het uh, stuurbandje rapport. Waar de nodige vraagtekens bij te zetten. Vogelzang ging over de kwestie Rasmussen. Stuwbandjesrapport over de affaire met Erik Dekker. Toen na het wereldkampioenschap in Verona. Bij het begin van de, de EPO-controle, zal ik maar zeggen. De ja. zogenaamde bloedwaarden. Ja, nou als je dus duidelijk gaat kijken dan is uh, de Rasmussen natuurlijk heel cruciaal voor Rabobank geweest. Uh, een van de conclusies uit het vogelzangrapport rapport zou zijn geweest uh, dat er geen structureel dopinggebruik uh, is bij Rabobank, of was. Uh, Piet van Schijndel heeft op de persconferentie van, bij de presentatie van uh, dat rapport aangegeven, mocht er wel uh, sprake zijn geweest van structureel dopinggebruik, dan zullen wij per uh, direct stoppen. Nou, uh, het USADA-rapport heeft dat duidelijk aangetoond. Uh, de gegevens van uh, Levi Leipheimer... die zegt dat er binnen Rabobank een dopingprogramma was... en dat hij EPO via de ploegarts kreeg... en dat dat ook toegediend werd via de ploegarts. Ja, dat laat uh, niks meer aan onduidelijkheid over. En verder hebben we nu ook gezien... dat de dopingautoriteit in Nederland... die heeft uh, deze week het rapport ontvangen. En die heeft ook besloten om een onderzoek te starten. Ja, dus het is dus heel duidelijk waar uh, de schoen wringt. Ik heb hier een... Uh... Toevallige passant uit Deventer in de, in de wagen. Meneer Pieter Zwaneke, wat vindt u hiervan? Gewoon als volger, als, als fan. Nou, het was een opmerkelijk nieuws. Uh, maar wel te verwachten. Uh, gezien alle uh, emoties. En uh, uh, rond uh, de laatste uh, doping. Uh, uh, onthullingen die er zijn gekomen. En uh, ja, uh, bekend is. Ik ben, ik ben inderdaad een wieler, uh, fan, uh, Maar... Het ontgaat mij ook niet dat het toch wel een beetje een hypocrite wereld is... waarin uh, uh, altijd maar ontkend wordt en iedere keer maar weer uh, onthullingen worden gedaan. En uh, ik sluit niet uit dat er nog meer uh, van dit soort uh, verhalen naar buiten treden. Wordt u nou minder fan? Want dit soort gevoelens hebben natuurlijk heel veel mensen nu. Nee, dat begrijp ik. Maar nee, het is en blijft een prachtige sport. En... Uh, uh, het blijft ook een, uh, ja, een uh, zo'n evenement als een Tour de France uh, blijft uh, geweldig om naar te kijken. En, uh, maar er zit een dubbele bodem. Uh, er zit altijd een uh, laag onder waar, uh, waar je, je iedere keer weer afvraagt hoe zijn dit soort prestaties mogelijk Maar dat heb je wel met meer sport. Uh. Bert Wagendorp, jij hebt heel vaak geschreven over die dubbele bodem. En ook gezegd dat er een zekere charme ook bij zit. Ja, ik heb al gezegd dat de is een sport op twee, twee podia eigenlijk. Het podium wat je kunt zien en het podium wat je niet kunt zien. Daar gebeuren dingen die, uh, ja, die je alleen maar kunt vermoeden... en waar je gezellig over kunt praten, s'avonds aan tafel. Maar goed, er zijn, uh, wat dat betreft... Uh, wanneer het, het eerste podium volstrekt ongeloofwaardig wordt... Ja, dan heb je als sport een, een probleem. En dat uh, is er nu aan de hand, volgens mij. Het, uh, het feit dat uh, het, uh, het verborgen podium het, uh, het openbare gaat overheersen... en dat mensen eigenlijk... Uh, Versterkte indruk krijgen. En ik weet niet eens of dat, of dat terecht is. Hè? Maar dat in ieder geval de indruk wordt gewekt van ja, die, die sport is rot als een missel en ze zitten allemaal aan, het, uh, aan de, aan de versterkte middelen. Maar, ja, maar dat, dat, dat is ik... dus waar Christian Prudom zich volgende week tegen moet uh, verweren. Ja, nou ja, net het, het, het, het even over die, over die overkoepelende bond. Kijk, Petmer ze moeten, ze zijn volstrekt ongeloofwaardig geworden. Die mensen moeten gewoon weg. Het, het, het, het, het duurren is nu toe. Niet aan een, aan een grote schoonmaak en ook niet aan een, uh, aan een, aan een, een nieuw, nieuwe dopingcharters en allemaal flauwe kurs. Nee, het wil ineens niet toe aan een revolutie. En, en, en dan heb ik het echt over een revolutie. Er moet nu iets zeer ingrijpend gebeuren in de hele structuur van die sport. Anders zie ik het uh, echt donker in. Mart Smeets? Nou, wie moet dat doen Bert? Dat, is, dat, dat, dat vroeg ik uh, vijf minuten geleden ook. En ik zit, in die vijf minuten zit ik maar te bedenken... wie moet dat dan gaan doen? Welke instantie? En welk sterke man is daarvoor uh, geschikt om, om te zeggen van... zo gaat het nu gebeuren? Ja, dat is, dat is inderdaad. Ja, dat is, ik, ik, ik, ik zei al, op dit moment weet niemand wat er in, hoe, hoe je dit moet aanpakken. Maar het feit dat het boel dat het ongelooflijk op de schot moet... dat lijkt me evident. En waar dat vandaan moet komen, of er vanuit de organisatie moet komen... vanuit de Tour de France, of vanuit... Uh, uh, de, de, een, een verzamelde uh, ploegeninstantie, uh, dat weet ik allemaal niet. Maar dat er iets moet gebeuren en dat de UCI ongeloofwaardig is geworden net zo ongeloofwaardig als de Renners zelf dat lijkt me duidelijk. Maar is het niet zo dat USA daar bijvoorbeeld uh, hier het voorbeeld geeft? Bert? Nou, nee, de US, USA is een, is een instantie die dat uh, natuurlijk niet kan doen. Dat is, een, dat is ook geen bibelinstantie. dat is een sportinstantie die gelieerd is aan het WADA, aan het IOC. Dus uh, die hebben die hier geen rol in. Die hebben, die, die hebben dit op zich heel goed gedaan en die hebben de zaak aan het rollen gebracht. Nu is het zaak aan de organisatie van het wielrennen zelf om vanuit dit uh, absoluut het dieptepunt, want dat mag je toch wel noemen, uh, ergens een weg omhoog te vinden. Remmel Kerkhoffs, hoe moet het verder? Nou, eigenlijk staan we op een punt. Uh, ik ben het absoluut eens dat de hier ongeloofwaardig is. Maar we staan eigenlijk op een punt wat we al een paar keer de afgelopen 15 jaar in het wielrennen hebben meegemaakt. Want Hetzelfde werd geroepen na uh, de Tour de Doupage, het fils tina schandaal in 1998. En Precies. we hebben een aantal jaren geleden hebben we ook hetzelfde meegemaakt wat vandaag gebeurt... ...dat T-Mobile vanwege beschuldigingen van dopinggebruik ook uit de wielersport uh, stapte. En iedere keer horen we weer dezelfde geluiden. Er gaat een grote zuiveringsactie komen, er uh, gaan zaken veranderd worden. Maar ik denk dat het niet zo eenvoudig is dan al die uh, one-liners uh, die we op uh, dagen als deze horen... We hebben te maken met een dopingcultuur in het wielrennen die er al vanaf de, de jaren 20, 30 zat. Maar ja, Raymond, dat denk ik heel wat Mart Smeets zei. Uh, destijds werd dat zo ongeveer getolereerd. En dat is sterk gekanteld in een groot maatschappelijk streven naar zuiverheid. ja, het is, het is natuurlijk elke keer het wordt een optelsom van feiten waardoor de sport steeds ongeloofwaardiger wordt. Alleen, ja, ik, ik sluit me aan bij Mart, de, de, de enige instantie die ik kan vinden die, die moet ingrijpen hierin, ja, dan kom je toch terecht bij de IOC, want dat is de enige instantie die nog hoger staat. En ik denk ook nog even aan de andere ploegen. De andere ploegen. Uh, uh, Mart Smeets die had in het begin al over de presentatie van Cavendish in uh, België... bij Quickstep, waar ze zich waarschijnlijk niets van aantrekken. Maar Sky bijvoorbeeld. Uh, zullen een heleboel ploegen hier ook niet beducht door worden... zich uh, uh, uh, ook erg zelfreinigend gaan opstellen, Remond. Nee, de afgelopen jaren is heel duidelijk gebleken... dat je de ploegen nooit op één lijn gaat krijgen. Daar zit gewoon te veel oud -zeer tussen. En... Uh... Ja, iedereen kijkt dan toch alleen maar van zijn eigen handel. Ja, en daar vallen af en toe slachtoffers uh, bij, zoals dan nu bij Rabobank. En dan haalt iedereen weer een beetje de, de schouders op. Uh, ja, de, het is toch inherent aan de sport en het, het is zo fout als iets. Maar er zijn alleen maar andere instanties die daarin kunnen ingrijpen. Bedwagendorp? Ja, dus en ik denk dus niet het IOC, hè? Want je hebt uh, dat, dat wordt dan als een soort.. Uh, uh supranationale organisatie beschouwd die het IOC heeft in andere sporten natuurlijk ook gewoon niet de grip gekregen die ze wel graag zouden willen hebben. Daar zie ik het niet vandaan komen. Het moet komen uit die sport zelf. Dat is de enige mogelijkheid. En misschien moet je wel zeggen van we gaan gewoon helemaal een verzelfstandiging van die sport nastreven. Los, juist los van het IOC, los van allerlei een veel bedrijfsmatige aanpak waarin het wielrennen gewoon zichzelf als een clean sport gaat, uh, gaat presenteren. En ik ben, ik ben het heel eens hoor, dat dit zijn eenvoudige one-liners die, die, die allerlei haken en ogen hebben. Maar als je nu niks doet, en dan, en dan bedoel ik niet meer dan wat je de afgelopen jaren naar allerlei rellen hebt gedaan, ja, dan gaat die sport uh, gaat voor de pijl. Nou ja, ik denk in Nederland aan uh, de, de uh, antidoping ploeg Argos bijvoorbeeld, werd. Uh, er is een voorbeeld van in Nederland al. Maar er is, kijk, ook Rabobank was een voorbeeld. Want we hebben veel kritiek gehad op die Rabobankploeg de afgelopen zomer weer. Want ze komen niet mee met die, met die grote mannen. Eigenlijk was dat misschien wel juist een teken aan de wand. Dat ze het doodprobleem binnen die ploeg redelijk onder controle hadden. Dankjewel, dankjewel Bert. Mooie... We moeten afsluiten. We raken er niet nee. over uitgepraat. Uh, het is over een volkomen gekantelde uitzending van Lijn 1. Over Rabo zal de hele dag nog heel veel te doen zijn. Mart Smeets, Bert Wagendorp, Remmelkerkhorst van de Telegraaf. Dank wel.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 Ongeveer zoals ik, dacht God. God is great, oh yeah. Kruiskuijen over de nieuwe Bijbel voor ongelovigen. Vanavond tussen 7 en 8 in Brands met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 Uitpakken en meer beleven. In drie dagen leren skiën. In Karintië aan de zonnige zuidzijde van de Alpen. Kijk op Austria.info. Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. BFR. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks, zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.